Het overleg dat vertegenwoordigers van de Syrische oppositie vandaag in Geneve hadden met de speciale gezant van de VN is volgens woordvoerders goed verlopen. Maar de Syrische regeringsdelegatie heeft een aantal opvallende uitspraken gedaan. Die zei dat de aanslagen van vandaag in Damaskus waarbij doden zijn gevallen bevestigen dat er een verband bestaat tussen de oppositie en terrorisme. Hij zei ook dat de delegatie van de oppositie niet serieus kan worden genomen aangezien haar woordvoerder een Saoediër is. Verder bestempelde hij de oppositie als terroristen. Leden van de oppositie tegen het Syrische regime lieten weten dat ze niet geloven dat president Assad bereid is ook maar een stap in hun richting te zetten. Een Amerikaanse ontwikkelaar van medische apparatuur gaat uitbreiden in Heerlen. Medtronic investeert daarvoor 6,5 miljoen euro, schrijft L1. Er is al een distributiecentrum. Daar moet nu ook de klantenservice en de afdelingen financiën en logistiek bij komen. Het concern Metronic heeft ook vestigingen in Maastricht en Kerkrade. Een jaar geleden fuseerde het bedrijf met een IERS-bedrijf. De angst was toen groot dat de fusie banen zou kosten in Limburg. Er werken bij Metronic in Limburg zo'n 2200 mensen. En een Britse piloot heeft op een vliegveld in Londen een geslaagde noodlanding gemaakt met een vol passagiersvliegtuig. Het toestel kon niet normaal aan de grond worden gezet omdat het landingsgestel niet werkte. Toen de piloot het mankement tijdens de vlucht bemerkte keerde hij. Hij kon het vliegtuig veilig aan de grond zetten. De inzittenden moesten het vliegtuig rij voor rij verlaten omdat het toestel anders om zou kieperen. De piloot werd op het vliegveld als een held ontvangen. Het weer tot slot vanavond en vannacht regen. De temperatuur loopt op tot een graad of 10 morgen vroeg. Morgenochtend trekt de regen weg. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Maar hier en daar valt nog wat lichte regen of motregen. Het wordt een graad of 11 morgen. De wind kan morgenochtend aan zee een tijdje stormachtig zijn. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Zin in Zandvoort. Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Klassiek.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 Tour. Jokesh is terug.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 Your no fake cool image should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving.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 van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio, ben naar strand en zet hem op 106.9. Zfm. ZFM 24 uur per dag hete zomerhits. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Eindeloze nachten, lucht te staren in het duister. Met de eindeloos droom. Geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdromen en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen, leeft mijn leven volledige anarchie. Ik heb gezien, alles kan zo in gauw, aan naar de Dus dan liever lieve gauw. Mijn insteek is aan de naar de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen. En moet er buiten met mijn tanden op taal Dus ik lig wakker dan de nachten dromen.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 Ja, en ik yeah, wil back to the future De de plek van mijn voeten Ik krijg straks de stad, lichten Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil lief in de buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de duivel, dat geeft dan geef hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kievelen, ze even stil zit. Klaar voor de actie, adrenaline Kicks Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit De klok ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik mijn de zon breekt door, achtervolgde mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik lig Ligt wakker in bed, m'n hoofd vol met gedachten, de tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon wijk langzaam door, Mijn ogen reeds gesloten, ik de denk al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen. in ik slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen.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 Tijd ik langzaam door, slapeloze nachten De zon weet langzaam door, mijn ogen reeds gesloten Denken als ik slaap, wil ik even Weg van al mijn dromen, ik slapeloze nachten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 I didn't